2 uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. SP-leider Roemer heeft toch gesproken op de landelijke protestmanifestatie... tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Roemer, die tussen het publiek stond, werd ter plekke uitgenodigd. sp was eerder verontwaardigd omdat de studentenbonden zijn partij... alleen hadden ingedeeld bij een forumdiscussie. De SP-voorman benadrukte dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn... Op de manifestatie zijn ook andere prominenten uit de politiek en het onderwijs. Een van hen is oud-minister Guus Horst, nu voorzitter van de HBO-raad. Staatssecretaris Zijlstra, die de bezuinigingen wil doorvoeren... krijgt als laatste het woord. Hij werd door een van de demonstranten op de hak genomen. En dan is daar nog halbe Zijlstra jarig en vandaag hier ook aanwezig. Iemand die in interviews trots toegeeft dat hij alleen thrillers leest... maar daarbij verzwijgt dat zijn laatst gelezen boek een scheurkalender was. Studieboeken zonder cliffhangers gaan allemaal uit het pakket. En om de pagina zult u in uw boeken voort en een tekening van Fiep Westendorp aantreffen. Volgens de politie zijn er nu zo'n 11.000 studenten op de manifestatie aanwezig. Rond deze tijd geven hoge militairen en ambtenaren de Tweede Kamer uitleg over de missie naar Afghanistan. Het kabinet is van plan 545 man naar Afghanistan te sturen om de politie daar op te leiden. Of er een meerderheid voor is in de Kamer is nog onduidelijk. Het kabinet heeft steun nodig van de oppositie, want gedoogpartner PVV is tegen. In een zogeheten briefing wordt zometeen onder andere het woord gevoerd... door de hoogste Nederlandse militair, commandant der strijdkrachten van UM. Volgende week maandag houdt de Kamer nog een hoorzitting. Dan komen onder andere mensen uit Afghanistan, vakbonden en onafhankelijke deskundigen aan het woord. Waarschijnlijk is donderdag het afsluitende Kamerdebat. Rijkswaterstaat begint op maandag een proef met variabele snelheden op de A58... Tussen knooppunt De Baarse en Oorschot wordt de maximumsnelheid in de ochtendspits verlaagd. Op sommige delen mag dan maximaal 70 of 90 km per uur worden gereden. Rijkswaterstaat hoopt dat het verkeer op de A58 daardoor beter doorstroomt. De proef duurt twee maanden. In de gevangenis in Nieuwegein is drugshandelaar Charles Zwolsman overleden. Zolsman zat een celstraf uit van drie jaar... voor het in bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend... Zijn advocaat noemt het overlijden onverwacht, maar wil verder niets kwijt. De voormalig bloemenhandelaar Zwolsman kwam sinds midden jaren 80 geregeld in aanraking met justitie. Zegt verslaggever Robert Bas. Charles Wolfsman heeft jarenlang een grote rol gespeeld in de onderwereld. Het onderzoek naar hem in de jaren 90 leidde uiteindelijk tot de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de infiltratiemethode van de politie. Er bleek ook in het onderzoek naar Wolfsman verboden methoden te zijn gebruikt. Recentelijk is hij opnieuw aangehouden omdat hij opnieuw in de hashhandel zat. Wolfsman werd meerdere keren veroordeeld tot de jarenlange gevangenisstraffen. Hij is 55 jaar geworden.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen knopen Rijns-Weert en Afwit-den-Dolder 3 kilometer... op de A28 Utrecht richting Zwolle bij Leuze 2... en de A50 Arnhem richting Os... tussen de knopen De Valburg en Ewek 2 kilometer. U zoekt een bank met de beste rente... die verantwoord met uw spaargeld omgaat.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 Doe dit weekend mee met de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Kijk op tuinvogeltelling.nl World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. worldticketcenter.nl Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag vanuit Café de Kroon in Amsterdam... aan het Rembrandtplein, waar u ook langs kunt komen om deze uitzending bij te wonen. We hebben hier CDA-zwaargewicht Elko Brinkman... over de spannendste provinciale statenverkiezingen ooit. Er hoort Gert Junne over loyaliteit of matenaaierij van topambtenaren. Ralf Monen over een computervirus als oorlogswapen. Verstandelijk gehandicapten als acteurs in een soap. Is dat emancipatie of een respectloze freakshow? Een debat zo direct. Schrijfter, zangeres Karin Gippert komt recenseren. Sanne Wallis, de Vries en Friends met satire Frits Barand over de sport. De column van Justus van Nul. En live muziek, The Tunes. Dames en heren, jongens en meisjes, beste luisteraars door het hele land. Je hoort het goed vandaag bij u thuis op de radio. Jawel, niemand meer, maar oh zeker niemand minder dan The Tunes op radio 1 bij vrijdagmiddag live. De tunes, maar liefst driemaal krijgt u ze nog te horen. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website: vrijdagmiddaglife.avro.nl of via Twitter: hekje Afro VML. Zelden zijn verkiezingen voor provinciale staten zo spannend geweest. Indirect bepaalt namelijk de uitslag de samenstelling van de Eerste Kamer... waar de regering Rutte natuurlijk een meerderheid hoopt te halen. Anders staat volgens velen de toekomst van het kabinet op spel. Politieke zwaargewichten worden ingevlogen om als stemmetrekkers te dienen. En het CDA, partij misschien wel in de grootste crisis... moet worden gered door Elko Brinkman. Waarmee de voorzitter van Bouwend Nederland weer terugkeert naar de politiek. Meneer Brinkman, welkom. Dank u zeer. We gaan uh, uitgebreid met u praten over die verkiezingen, over het CDA, over uzelf. Maar eerst even uh, het Wikileaks, Wikileaks nieuws van deze week over uh, uh, alle ambtenaren... die op z'n linkse wijze, PvdA's, dus vooral Wouter Bos, onder druk gezet zouden hebben... om die missie in Oeroeskant te verlengen. Uh, u bent zelf minister geweest, u bent zelf topambtenaar geweest. Voor u was dit wel of geen verrassing? Ik vind het een beetje gezocht uh, om te doen alsof een ambassadeur of een hoge ambtenaar op het ministerie voortdurend bezig is met partijpolitiek. En, een ambassadeur, laten we die maar als voorbeeld nemen, wordt geacht uh, in het buitenland uh, informatie te verschaffen over de situatie in het land. Niet alleen over de feiten hoe het met raketten of politie of wat dan ook zit, maar ook hoe de politieke verhoudingen eruit zien. En ja, nee, minister... maar dat is een ambassadeur. Want het gaat hier om topambtenaren in nee, dienst nee, van het kabinet. En die uh, zetten de ene minister eigenlijk tegen de andere. op. Ja, dat, dat wordt gezegd. Het, het gaat ook over interpretaties van ambtsberichten. In dit geval van buitenlandse ambassadeurs. Maar mijn punt eh, is dat een topambtenaar, en ik ben er zelf ook lange jaren geweest... wordt natuurlijk bevraagd eh, door mensen uit andere landen over de situatie in zijn land. En dan hoeft hij niet alleen uit te leggen hoe de zorgverzekeringswet in elkaar zit... maar dan wordt er ook aan hem gevraagd ja, hoe de politieke verhoudingen in het land eh, zitten. Ook en, hoe krijgen we bos om... Nee, dat wordt nu geïnterpreteerd dat het zo is gegaan. Ik kan u uh, verzekeren dat er ongetwijfeld ook ambtsberichten zullen zijn... code telegrammen, waarin niet staat over hoe destijds de heer Balken... of de heer Verhagen of wie dan ook... Uh, Andersom is het ook gebeurd. Worden. Dus geloof ja. wel wat er in die berichten staat. Het klopt wel. Uh, het gaat me niet over de letterlijke uh, teksten. Waar het mij gaat. is dat een ambassadeur... of die nou uit Amerika komt of uit Nederland komt... zijn werk slecht zou doen als die niet informatie zou geven... Ja. over de situatie in de Maar als zo'n ambtenaar zoiets zegt he, van uh, je kan Bos omkrijgen... Uh, door misschien te dreigen met uh, zijn carrière... als hij daar nog uh, aan hecht, een internationale carrière. Dan, dan zegt hij dat op eigen houtje? Dat is een uh, interpretatie die nu wordt gegeven... Aan een, aan een bericht dat uit Amerika is komen uh, uh, aanwaaien. En ik vind dat we nou niet moeten gaan zitten gissen... Uh, over wat iemand gezegd zou kunnen hebben. Een Amerikaan in dit, uh, in dit voorbeeld. Uh, ja, ja het, het is een beetje... Maar zou zoiets kunnen zonder medeweten van de minister? U moet ervan uitgaan dat ambtenaren. Ik ben zelf lang genoeg ambtenaar geweest om te weten... dat ik echt niet elke dag een instructie van mijn minister meekreeg. Dus heb... dat zou kunnen dat ze het op eigen houtje gedaan ja. hebben? Uh, ambtenaren zijn gewend om ministers van verschillende kleuren te dienen. Dat geldt voor iedere topambtenaar. Ik heb ministers van vier verschillende politieke kleuren mogen bedienen. En waar het om gaat is dat je je omgekeerd, je minister die dan dient ook terug informeert over wat je in dit voorbeeld uit Amerika hoort. Het hoort bij het gewone werk, er is geen grens overschreden. Nee, ik vind dat er nu een beetje een conspiratief sfeertje wordt uh, opgehangen... alsof ambtenaren permanent bezig zouden zijn geweest... in opdracht van het CDA de PvdA aan hak te zetten. Ik denk niet dat dat, dat, dat is. Nee, dat geloof ik niet. We gaan zo met u doorpraten, uh, zoals gezegd, over uh, verkiezingen. Maar eerst gaan we luisteren naar Susanne Matthijssen. want die schreef een lied over u nadat ze had gegoogeld op uw naam. Dit is de brief, hij houdt van kunst en politiek Zijn vrouw schildert bloemen voor de Margriet Hij heeft een platencollectie met jazz en klassiek Hij is van de lobby van de diplomatiek Hij neven functioneert er lustig op los Vergaderingen vinken heen en opening in Os Voorzitter Bouwend Nederland en het Rode Kruis En toch eet hij nog minstens twee maal in de week thuis We kennen hem vooral van het CDA Lubbers 1, Lubbers 2 Lubbers 3 1994. Premier werd hij niet. Hij zei: Het speelkwartier is over. En dat dik de lubbers niet. Wow. Eigenlijk dook een zijn hele achterban dat niet. Hij liet zich toen trouwens door uh, Frits Wester adviseren. Die zei je moet lopend over het podium oreren. En dat werd de Brinkmanschuffel genoemd. Alles is relatief. Ook CDA verliest. Als het gaat om leven of dood. Hij overwon kanker tot twee maal toe. Waar een wil is is een weg. Dat geldt zowel voor de A4 als voor een mensenleven. I quote. And he's back. In de landelijke politiek. Elko Brinkman bitches. De man met de lezerogen. Lijsttrekker van het CDA in de wow. Eerste Kamer. Komt-ie. Uh. Dit is de Brinkman Chavau. Dit is de Brink... Rikke, flikke, Dit is de Brinkman Chavau. Rikke, de flikke, de flikke, de flikke, de flikke, flikke, yeah. <applacht> Susanne Matthijsje. Vera K. Harry van Loon en ook aangesproken aan tafel natuurlijk, Laura Kors. Heeft u deze week al twee keer thuis gegeten, meneer Brinkman? Uh, zeker, gisteravond niet, maar uh, gister en vanavond, dat is twee keer deze week. En dan in het weekend. Dat is wel het absoluut minimum toch eigenlijk, twee keer per week thuis. Ja, maar als je meer dan uh, 38 uur uh, werkt, dan haal je dat niet. En ook mijn vrouw uh, heeft een, een druk bestaan, dus die is ook niet elke avond uh, thuis. Maar eerlijk gezegd, we klagen er niet over. Maar die schildert een teken door etenstijd heen. Nee, nee, dat is ongezond. En we proberen ja, ook echt een beetje de tijd ervoor te nemen. Bovendien komen de kleinkinderen eens langs. En dan kom je zelf ook wat minder aan eten toe. Nou, het is, het is bewonderenswaardig Of in ieder geval uh, kan ik me voorstellen dat mensen zich afvragen... hoe je dat voor elkaar krijgt. Vijftien jaar politiek, vijftien jaar bedrijfsleven. Met een, ja, mag toch wel zeggen, waslijst aan nevenfuncties. En dan toch nog twee keer thuis eten in de week. Gezellig. Een beetje geprogrammeerd leven. Mensen vinden me wel eens erg... Uh, ordentelijk, ja, je, je moet zorgen. Inderdaad, dan zit je een beetje op de klok. Uh, Letten wel, ik nooit een horloge draag, dat is zoals mijn secretariaat ervoor. Uh, en ik weet ongeveer in elke stad wel waar de publieke klokken uh, staan. Nou, ja, ik maak er nu een beetje een grapje van, maar ja, je moet het wel plannen. Ben, bent u verslaafd uh, uh, aan de macht die dat met zich meebrengt of aan het werk zelf? Aan de nieuwsgierigheid. Ik heb er altijd van gehouden om, om, om midden tussen de mensen uh, te staan... Uh, te weten hoe het in een fabriek uh, toe gaat, hoe het op een uh, departement toe gaat. Je kunt leren van een hele andere sector dan waarin je zelf zit. Als ik u het voorbeeld mag nemen, dat ik in de bouw uh, eens een keer zei... laten wij eens praten met mensen uit de zorg hoe die zich hebben georganiseerd. Toen zeiden de bouwers, ja, hallo. Wat weten jullie ervan? Uh, maar dit is een even grote sector, die is even... Gespreid, een verpleeghuis is wat anders dan een ziekenhuis. En bij ons is iemand die in de wegenbouw bezig is... meer iemand anders dan die in de Stijger- een huis uh, een een Huisbouw. Het is een ongebreidelde nieuwsgierigheid, vandaar al die nevenfuncties. Maar ook, uh, ja, uh, je, je kunt er ook iets van leren, ook als je over de grens gaat kijken... in, in, in Duitsland of Engeland, hoe doen ze daar nou? Uh, dus uh, ja, het is ook uh, leergierigheid. Ja, maar je kunt er alleen maar wat mee bereiken als je ook macht hebt. Ja, maar dat is betrekkelijk. Uh, je moet niet denken dat als je ergens bij een functie als voorzitter of directeur... S ochtends wakker wordt en zegt tegen je medewerkers dat gaan we zo doen... ...dat het dan allemaal automatisch zo gaat. Wat je dus Daar leert bent u te slim voor. Van... Nee, maar wat je dus leert van al die bezoeken en, en, en ja, die verkenningen, zeg maar, elders... Uh, ...dat je ook een beetje ziet hoe je je zin kunt krijgen. Hoe een organisatie, het doel dat die organisatie nastreeft voor elkaar kan krijgen. Je moet ook willen... Luisteren. Ik, ik ben vaak voorzitter en ik heb geleerd om niet eens zozeer te, te luisteren naar de mensen die wat zeggen, maar vooral naar de mensen die niet wat zeggen. De zwijgende meerderheid. Dus met al dat luisteren bent u een van de machtigste mannen van Nederland geworden? Dat is uw woord, uh, wat ik aan hecht, is dat mensen die, uh, ja, die enige ervaring hebben, dat die dat ook beschikbaar stellen aan de maatschappij of aan een organisatie. U hebt de uh, wet gezongen: uh, tegen Kanker, overwonnen. Ziet u dat ook zo? Dat wordt je gegeven. Je krijgt de kans, je moet proberen. Uh, daar. Ja, ik zeggen, altijd nog weer in die sombere tijd het, het, het, het licht ook een beetje te blijven zien. Dat is best ingewikkeld. Je zit ook in behandelkamers. En in al heb je inkomsten tussen mensen die het niet allemaal uh, halen. Uh, en dat is ook niet elke dag het zonnetje. Ook niet voor jezelf. Als je denkt, ik ben er bijna. Het blijft altijd iets hangen. Van, het kan toch terugkomen? Het is bij mij al nou een jaar of tien uh, niet meer teruggekomen. Blijft gelukkig. die angst altijd? Ja, als klassieke verhaal als je pijn in je tenen hebt... dan kan het er ook van zijn. Maar nou, je, je overleeft het op een gegeven moment... in de zin ook dat je het opbergt. Je wilt er ook niet elke dag over praten, niet in de zin van dat ik er niet over durf te praten, maar ja, je wil ook weer je gewone leven in zekere zin weer in. Heeft u een nieuwe, hernieuwde waardering voor het leven sinds u met die kanker? Uh... Nee, absoluut. Uh, ik, ik, ik werd misschien een paar jaar uh, minister van gezondheidszorg uh, mocht zijn, en ja, dan dan leer je natuurlijk wel het systeem, de procedures, de financiering, maar dat is natuurlijk niet de zorg. Hè? En als je zelf dus aan die zorg overgeleverd bent en toevertrouwd bent, dan leer je waarderen. Niet alleen dat mensen met je lijf bezig zijn en met je geestelijk welzijn... maar dan ben je ook met medepatiënten bezig. En dan ben, je pas, dan ben je pas echt geïnteresseerd in mensen. Dan gaat het niet over wat kost nou die rollator. Maar hoe word ik beter en hoe bevalt die pil jou of, of, of die he, he, Heeft het natuurlijk of... kijk op de politiek ook veranderd? Um... Ja, in de zin van de, de, de betrekkelijkheid. Niet alleen de betrekkelijkheid van het leven... maar we hebben in deze dagen nogal eens de stelling... wat, wat doet nou precies de overheid voor ons? Hè? Of, of wat doet een bedrijf voor ons? Uiteindelijk moeten wij mensen, of we nou ondernemer zijn... of verpleegkundige of politieagent... toch met de verantwoordelijkheid die ons is aangereikt... Nou ja, zorgen dat we ons werk daar goed doen. Dat we proberen de mensen in hun genezing eh, bij te staan. Dat, dat we een boef proberen te pakken. Dat we onze producten aan de man proberen te brengen. En dat is dus veel meer... Ja, laten we zeggen, de menselijke maat, maar ook de menselijke verantwoordelijkheid. Dat je er niet alleen maar op losleeft. Het moet niet alleen op papier kloppen. Uh, het moet ook werkelijk geleverd worden en, en van goede kwaliteit zijn. Ja, en kwaliteit wordt niet alleen door, door techniek bepaald... Hè, of, of dat glas wat hier voor me staat stevig genoeg is uh, en of het lekker is... maar ook het gevoel dat er vanuit gaat. Als je in dat ziekenhuis bent, is een deel van de genezing toch... dat je het gevoel hebt, die arts heeft tijd voor mij. Die verpleegkundige die raffelt het niet af, die is echt in mij geïnteresseerd. Die probeert me geen pijn te doen en voor zover het pijn moet doen... nou ja, is die daar ook mee bezig om dat zo aangenaam mogelijk te maken, toen, dat is gevoel. U, toen u zelf patiënt was, was u alleen maar blij met de zorgen die u kreeg? Of had u ook wel eens een verpleegster van u dacht... nou, uh, wat jij hier doet, weet ik niet, maar uh, ik vind het niks. Ja, iedereen heeft wel eens een slechte dag. Ik, ik herinner me wel, nu het vraagt, gevallen dat het ik moest eindeloos geprikt worden. Uh, nou ja, dat het ook niet altijd lukt. Uh, nou ja, dan wordt word zij geïrriteerd en... Ik ook als patiënt, maar je, je weet dat je je uiterste best doet. Mensen doen niet bewust je, uh, je pijn. Maar ja, nogmaals, je kan ook thuis zitten puzzelen... omdat het uh, met je kind niet goed gaat... of dat je om uh, wat voor reden dan ook je dag niet hebt. Dus je moet ook een beetje uh, niet onmiddellijk zitten schelden... je middelvinger omhoog, dat soort dingen. Dat, dat hoort niet, dat moeten we niet willen. Hoe kijkt u in dat verband aan tegen uh, de zaak Brandon... die uh, ligt verstandelijk heb die jongen van 18 die vastgebonden zit? Ik, ik weet hoezeer mensen in de zorg, dus uit eigen ervaring... maar ook uit mijn bestuurservaring ook... In de gehandicaptenzorg, hoezeer juist voor die bijzondere mensen de, de verpleegkundigen, de artsen in de weer zijn om er het beste van te maken. En ik vind dus dat we ontzettend terughoudend moeten zijn met te veralgemeniseren. Er zijn juist in die zorg heel veel individuele mensen waar ongelooflijk veel zorg aan wordt besteed, waar we gelukkig ook als samenleving het geld voor opzij hebben. Het gaat in heel veel gevallen goed, maar in dit geval ook? Het zijn mensen die een bijzondere behandeling nodig hebben... die zichzelf in zekere zin niet uh, in de hand uh, hebben... die daarbij geholpen moeten worden. Dus wij moeten niet met ons, laat ik het nou zo formuleren... gewone mensenverstand... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, ons in de plek verplaatsen van iemand... die toch een beetje een dwangbehandeling... Uh, maar er was grote verontwaardiging in de Tweede Kamer uh, te snel... Ik herinner me dat we jaren geleden... ik geloof zelfs in mijn ministerstel... maar dat weet ik niet helemaal zeker meer... een vergelijkbare patiënten hebben gehad. Jolanda en meer patiënten. En er is in de zorg... in de handicapbezorg psychiatrie... voortdurend discussie over de vraag... moet je iets met pillen oplossen? Moet je iets doen met, hè, met, met, met, met bepaalde... Uh, hoe heet dat? Uh, banden. banden uh, ja. Moet je mensen opsluiten? Moet je mensen juist openlaten? Stel dat er iets gebeurt en iemand wordt iets aangedaan... dan zou de verontwaardiging ook groot zijn. Dat is een verantwoordelijkheid... Die die je niet zomaar in de Tweede Kamer of bij de minister kunt leggen. Die moet toch de, de behandelend geneesheer of de verpleegkundige... Ja, ja, Denkt u dan dat de Tweede verantwoordelijk... Kamer heel makkelijk aan het roepen is? Of hoe ziet u dat dan met uw ervaring? Van, oh, dan gaan ze weer makkelijk roepen. Nou ja, kijk, de Tweede Kamer he, is de volksvertegenwoordiging. Dus uh, vertegenwoordigt in zekere zin ook, ook het gevoel, het basale gevoel... de eerste indruk. Maar ik vind wel dat je moet... Nou, voor politici mogen toch een stapje hoger verwachten dan alleen maar dat? De kunst is dus bij een incident, een voorval, een ramp... niet onmiddellijk te roepen, dat moet allemaal anders... maar verdiep je in de vraag hoe de mensen die, die direct mee bezig zijn... de brandweerman, de arts... Wat voor afweging die Wat heeft Wat hun problemen gemaakt. zijn. Nou, de staatssecretaris is langs geweest. Hè. Die zei achteraf ja, ook wel begrip geweest. te hebben voor de behandeling. Toch, ook al, alhoewel ze vindt dat het anders moet in dit geval. Nee, dat heeft ze niet gezegd. Ze heeft gezegd, we zullen nog eens een keer met elkaar nagaan... of de behandelmethode misschien nog aangepast kan, kan worden. Maar is bepaald niet van, van de stelling. En dat zou ik ook vreemd vinden. Van nou, ik heb er even een uurtje naar gekeken. En dit kunnen we wel even anders doen. Dat zou ik dat zou echt de verkeerde nou ja, benaderen. Over twee weken doen. moet je in een eigen huis zitten, heeft ze gezegd. Ja, maar uh, de kunst is natuurlijk wel dat eigen huis, uh, toch niet een huis zoals u en ik uh, nee. uh, bewonen. Dus we moeten nou niet doen. Nee. Uh, het woord anders is altijd... Uh, oh, nou, dan gaat het allemaal helemaal anders worden. De patiënt is niet ineens helemaal anders. Hè? Is dit, uh, u, u bent nog steeds betrokken, dat is duidelijk, dat horen we ook. Uh, waarom heeft u besloten uiteindelijk om ja, weer politicus te worden? Nou oh ja, ik, ik ben daar zelf niet uh, op uit geweest. Het is mij gevraagd. Ja, u heeft wel ja gezegd. Uh, ja, maar het is wel de volgorde der dingen. Het, het zit een beetje in je genen. Uh, en ik vind het ook een, ja, dat is ook een beetje mijn plichtsbesef. Uh, als, als, als het land best in een ingewikkelde situatie zit... door een economische crisis... doordat de politieke verhoudingen ingewikkeld zijn... Uh, ja, dan vind ik ook wel dat mensen die ook aan de andere kant... dus maatschappelijke ervaring hebben kunnen opbouwen... Uh, dat die die ook beschikbaar moeten stellen aan de politiek. Ja. U, u noemt niet één keer het woord leuk, of uh, ja, ik had er wel weer zin in... Nou, ik moet zeggen dat sinds we vorige week formeel van start zijn gegaan... ik het optreden, zoals ook hier vanmiddag... dat vind ik ook wel weer aardig. Ik zit wel in mijn, nou, mijn, to, mijn to, velder. To toen, toen u stopte met de politiek, heeft u ook wel eens geroepen... ja, ik heb ook geen zin meer om de Tweede Kamer uit te leggen... waarom er in Leeuwarden een mus van het dak is gevallen. Dat hoef ik ook niet uit te leggen. Nu, in de Eerste Kamer, ja. worden wij namelijk geacht om een, in een soort toezichthoudende rol, te zeggen we willen nog één keer degelijk zorgvuldig nagaan of wat daar in het spel en het overleg tussen regering en Tweede Kamer is bekokstoofd, of dat echt ook de toets der kritiek is. U zegt het heel netjes, dat is de formele rol, maar inmiddels is de Eerste Kamer gewoon een politiek apparaat. Ze blokkeren misschien wel een heel belastingplan omdat ze tegen de btw maatregel op kunstkaartjes zijn. Het is een beetje in het beeld wordt opgehangen, maar ik volg natuurlijk wel wat er echt gebeurt. Er wordt heel veel aan wetgeving gedaan wat voor de gemiddelde man en vrouw op straat helemaal niet zo reuze interessant uh, is... totdat natuurlijk het natuurlijk in de uitvoeringsfase komt. Ja, dat is de taak een beetje achter de schermen. Zoals in feite allerlei toezichthoudende college in de maatschappij ook Ja, hebben. toch, toch uh, is er in ieder geval op zijn minst het vermoeden van nog iets anders. Namelijk het feit dat die Eerste Kamer... vanwege het feit dat uh, deze gedoogcoalitie daar geen meerderheid heeft... Uh, cruciaal is voor het voortbestaan van het kabinet. En dat niet alleen u, uh, voor het CDA... maar ook andere zwaargewichten, Roger van Bokstel, Luc Hermans, Frank de Graaf allemaal ineens opdraven om daarin uh, te gaan zitten. De achtergrond daarvan is, naar mijn waarneming, dat onderliggende kritiek van, van het volk, van het populisme, van de, het incidentalisme er één is van um, er komt er wel voldoende ervaring uit de gewone mensenmaatschappij in de politiek? Uh, zitten daar nou wel mensen die weten hoe het bij de veiligheid op straat gaat, hoe het in de zorg gaat, hoe het in het bedrijfsleven toe gaat? Nou, de mensen die u noemt. Die hebben dus na hun politieke tijd ook de nodige maatschappelijke ervaring. En dat vind ik op zichzelf een nuttige reactie van de verschillende politieke partijen. Ja, maar het regeringen. valt wel op dat dat nu is. Hè? Nu op het moment dat het zo'n heet hangijzer is, de Eerste Kamer, namelijk de huidige regering, heeft daar een minderheid. De Eerste Kamer is niet het probleem. Uh, wat, wat de vraag is waar wij allemaal voor zitten. Iedereen ziet dat het, dat het minder gaat. Dat er een economische crisis is en dat er een paar pijnlijke uh, maatregelen moeten worden uh, genomen. Dan heb je dus mensen nodig die ook een beetje weten... als je op een bepaalde knop drukt, wat er dan gebeurt. En we moeten tegelijkertijd niet alleen maar somber... en doen alsof alle helmen van de Eerste Kamer moet komen. Als ik nog één krantenbericht van vandaag mag noemen... We, dit land uh, exporteert elk jaar 65 miljard euro aan landbouwproducten, voedselproducten. Dat is toch fantastisch wat al die bedrijven, al die medewerkers doen. Daar heeft de Eerste Kamer betrekkelijk weinig invloed uh, op. Dus we moeten uh, nou niet doen alsof alle camera's van het land de komende jaren op, op, op de Eerste Kamer gericht zullen zijn. Nee, maar voorlopig wel. Vanwege nou ja, die, die situatie uh, dat het misschien het kabinet wel of niet aan de meerderheid kan het helpen. Het is voor echt spannend in de Eerste en, Kamer. En, en iets anders, want u zegt. Uh, ja, het is ook zo fijn dat wij, u uh, zelf, praktijkervaring in het bedrijfsleven als voorzitter Bouwend Nederland hebt. En, en andere mensen hè, die met die ervaring de Eerste Kamer gaan. Anderen zeggen weer. Ja, maar dat leidt ook tot belangenverstrengeling. U hebt als voorzitter Bouwend Nederland een belang. Ik zou onmiddellijk door u en uw collega's op de vingers getikt worden... als ik in de Eerste Kamer voor of achter de schermen zou vragen... om nou, een willekeurig bouwbedrijf noemen... aan de BAM een bepaalde vergunning te geven... om een bepaalde weg te mogen aanleggen. Zou u terecht zeggen, meneer, u bent verkeerd bezig? Dat met... zou iets te opvallend zijn. Maar stel nou dat er ineens een voorstel komt om de hypotheekagenten af te schaffen. Nou, dan is er een discussie in de fractie... Uh, met het uh, uh, kabinet, dan zal denk ik... in dit voorbeeld uh, Elko Brinkman... niet de woordvoerder zijn. maar U nee, bent als voorzitter de... Bouwend Nederland tegenstander... van het afschaffen van de hypotheekrente ja, maar de aftrek... ook, ook het CDA heeft gezegd... in verkiezingstijd en het CDA in de regering... wij vinden het niet verstandig om in deze fase... aan de hypotheekrente aftrek te tornen. Dat kan de bouwmarkt en de woningmarkt niet dragen. Dat is onverstandig. En daar kan ik dus rustig in aansluiten. Dat hebben ministers van het CDA uh, gezegd. En ik bevestig dat hier. En moet je die schijn van belangenverstrengeling... ook niet willen vermijden? Uh, maar er is denk ik, kom ik even terug in de kern op uw vraag... een behoefte in, in de bevolking breed dat grote bedrijfstakken... en de bouw is toch een grote bedrijfstak en de zorg... dat die ook ja, meer rechtstreeks hun hun, hun, hun, hun, hun voorman en voorvrouw ook, ook uh, laten zien uh, in, in de politieke afweging. Hmm. En nogmaals, dan gaat het niet om een individueel bedrijf... maar ziekenhuizen zullen toch ook het gevoel willen hebben... dat de dames en heren aan het Binnenhof... Ja, ook een beetje met verstand en ervaring over de zorg uh, spreken. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee. Zo heeft de Eerste Kamer ook door de eeuwen heen gefunctioneerd... nou, de eeuwen in ieder geval de decennia heen... gefunctioneerd als een... Ja, een laatste beoordeling van de een tof... kamer van reflectie. Overigens ja. ja, maar dat overigens blijft wel een rare subsidie, hè? Die hypotheekrente in deze tijden dat we 18 miljard moeten bezuinigen en dan subsidiëren we mensen met heel veel geld die hele dure huizen kopen. Uh, uit de cijfers blijkt het tegenovergestelde. Uh, iedereen. Nou, ik, in ik, verschillen... ik heb sorry hoor dat ik onderbreek. Ik heb vrienden die per maand meer terugkrijgen aan een hypotheekrenteaftrek... dat dan mijn vader net overdient. En dan denk ik toch wel van, nou ja, zitten nou, dus jullie wel hier uh, hetzelfde? Goeie vrienden getroffen die, die, die <laughs> betalen overigens ook enorm veel belasting, 90 van de ja. Loon- en inkomstenbelasting wordt in de praktijk... door diezelfde vrienden dan opgebracht. Maar daar gaat het niet om. In de woningmarkt is het grote probleem... dat mensen die graag een woning willen hebben... die als starter op die woningmarkt willen komen... niet aan een woning kunnen komen... omdat de doorstroming er niet is. En dat heeft voor een deel te maken... Eh, omdat er mensen zitten in een goedkope woning... terwijl ze eigenlijk wel ietsje meer zouden kunnen betalen, dan moet dus het huursysteem voor worden veranderd. Dus is het CDA ook voor. En aan de andere kant, doordat wat ik nog maar even noem, de middengroepen ook niet kunnen opschuiven omdat er niet echt de woningen worden gebouwd die ze willen, huis met een tuintje waar de kinderen ook wat vrijheid hebben. Die doorstroming is het probleem. Nou, ze zitten allemaal in de dure huizen die ze dankzij die hypotheekrenteaftrek hebben kunnen kopen. Weet u dat er 600.000 mensen op dit moment uh, al zijn... die een waarde in de woning uh, hebben die lager, die feitelijk lager is... dan de, dan de hypotheek. hypotheek. Ja. Ja. Nou, dan gaat u dus even in gedachten... nu die hypotheekrente aftrekken, afschaffen... Dan blijven en, die ja. toch lekker zitten? Ja, die blijven dan lekker zitten. Ja. Maar die, uh, dan krijgen we dus extra het probleem dat er geen huizen vrijkomen... voor de mensen die niet alleen als starter er zitten... maar ook mensen die zeggen, ik heb nu een kind of ik ben gescheiden... of ik moet echt ja, vanwege u, u mijn ouders een andere dat, woning. Dat, dat ze boven hun stand gaan wonen. Nee, waar het mij om gaat is dat uit de woningmarktanalyses van iedereen... van het kabinet en van de onafhankelijke instituten blijkt... dat de doorstroming in de woningmarkt niet uh, uh, op orde is. En als wij dan gaan zeggen... Dan gaan maar we moet je dat dan financieren door te zeggen... koop jij maar een huis dat je eigenlijk niet kan betalen... maar je krijgt van onze klap belastinggeld... En dan kan je het wel. mensen, wo nee, nee. mensen worden uh, getoetst bij de bank. Uh, en, en, en in informele zin natuurlijk door ouders en omstanders. Van, weet je dat nou wel zeker? Wij hebben de laatste jaren dan allerlei maatregelen getroffen. Wij, uh, dus de politiek om te zeggen, dat is niet de mogelijkheid om luxe te blijven leven... en een caravan te kopen en een boot te kopen... en ondertussen dat van uw hypotheek uh, af te trekken. Je het in je huis Hè, Hè? Voor de dure woningen zijn extra belastingmaatregelen getroffen... door dit uh, ja. kabinet en het vorige kabinet. Dus je kunt niet zeggen dat we er maar op losleven. Op is, dit is dit nou een onderwerp waar u uh, ja, als lijsttrekker, potentiële lijsttrekker... voor de Eerste Kamer, officieel moet u door de partij natuurlijk nog gekozen worden... maar waarmee u zeg maar campagne gaat voeren voor die provinciale staat? Nee, het is typisch een verkeerd voorbeeld... omdat de provincies helemaal niet gaan over de hypotheek... Uh, uh, de provincies zijn bezig om in Limburg, het zus en Friesland zo... te zorgen dat de werkgelegenheid op orde is... dat de inrichting van hun provincie op orde uh, maar wat is. Wat is, vindt u het belangrijkste item provinciaal dan? Ik denk dat heel belangrijk voor mensen die zitten te luisteren is... ik woon in Friesland of in Limburg. Ik wil iets van dat, van dat eigenen van mijn provincie. Bijvoorbeeld de inrichting, de leefbaarheid op het platteland uh, daar. Hoe, hoe gaat mijn stad uh, uh, heringericht worden? Dat is niet iets van de grote landspolitiek. Dat heeft niks te maken met Brussel of met de ontwikkelingen in China. Mensen zien in dat die Provinciale Statenverkiezingen... hen de mogelijkheid geven om die meer regionale thema's te benadrukken. En denkt u dat mensen om die reden ook naar de stembus gaan? We? Ik hoop het in ieder geval wel. En ik denk ook dat in toenemende mate mensen laten horen... Prima, dat u in de nationale politiek met Brussel en met China en zo bezig bent. Dat moet ook vooral gebeuren. Maar ga ons nou even niet de hele dag aan boord komen met wat daar gebeurt. Laten we nou voor dit ene moment op 2 maart ons concentreren op Friesland, Limburg, Zuid-Holland. Maar het gaat toch eigenlijk over die meerderheid in de Eerste Kamer. U, u, u ja, was daar een beetje overheen, maar dat is toch wel waar het nu om draait. Heel veel mensen leven echt niet de hele dag met de vraag hoe lang dit kabinet uh, zit. Leven vooral met het idee. wij willen wij willen geregeerd worden door een regering die stabiel uh, is. Die maatregelen treft waar wij ook zichtbaar het voordeel van hebben. En die maatregelen treft die onontkoombaar zijn. He, mensen voelen het donders goed aan he, dat het op het gebied van de ouderdagsvoorziening de verhouding tussen oud en jong... Uh, het gebied van de inrichting van het, uh, van het land. Uh, de jeugdzorg van jonge lui die langs straat zwerven aan de drugs uh, zijn. Dat, dat zijn de puzzels. Daarvoor gaan ze naar zegt. de stembus, zegt u. Ik denk het ja, wel. Denk het wel. U, uh, ja, helaas, het CDA staat er slecht voor. Uh, Marius Don peilde deze keer, ik geloof, uh, uh, negen zetels. Een uh, uh, groot verlies op dit moment. Uh, van, denk, 21. U, van 21? Van in 21 in de Eerste Kamer. Ja, u kijkt elkaar uh, aan uh, met, met een gezicht van... wat zou die daar nou toch van vinden? Ja. Ik vind dat natuurlijk heel, heel verdrietig... Maar ik ik denk eerlijk gezegd dat niet dat de stand van het denken uh, is. Mensen hebben intussen dit kabinet zien functioneren. Zien dat het echt niet elke dag uh, kommer en kwel uh, is. Dus, zien dus, op... Wat voorspelt u? Uh, ik denk dat critici onderschatten de interne kracht van het CDA. Uh, die door de jaren heen. Wilt altijd... u er een aantal aan koppelen? Nee, dat ga ik helemaal niet nee? doen. Want ik, ik, ik vind niet dat de politiek een gokpartijtje is. Maar het wordt meer dan die negen? Mijn, mijn stelling is dat wij er beter voor staan hè, dan men denkt. En als ik zeg men, en vooral de critici. U moet niet onderschatten dat heel veel mensen zeggen... het hoeft niet allemaal van de politiek te komen. Dat is altijd de boodschap geweest van het CDA. Dat heeft altijd die, die houding gehad. Laten we nou gewoon doen. Laten we niet voortdurend tegen iets zijn, maar voor iets zijn. En ik denk dat dat beloond wordt. We straks. kunnen we binnenkort controleren of het klopt als die verkiezingen achter de rug zijn. We danken u voor dit gesprek, Elko Brinkman. Graag gedaan. Zo direct schrijft de zangeres Karin Griphardt en Gert Junne over loyaliteit van ambtenaren. Het nieuws hoort u van met Martijn Nijhuis. Maar eerst. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Westen en zuiden van Groenland. En als de temperatuur daar omhoog gaat, dan betekent het extra veel afsmaken. 2. In de gevangeniscel is drugshandelaar Charles Wolfsman overleden. Ranking the News. Nu op nummer 1. Laat je horen! Ik ben een lang ja. en ik ben er trots op. Hey. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van Vandaag. Radio 1. Het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Hogeschool in Holland is opgestapt. De toezichthouders willen het nieuwe college van bestuur onder leiding van Doekle Terpstra. alle ruimte geven om orde op zaken te stellen. In Holland kwam een opspraak naar gesjoemel met diploma's. Ook zouden voormalige bestuurders royaal hebben gedeclareerd. In de Tweede Kamer geven hoge militairen en ambtenaren uitleg over de missie naar Afghanistan. Er wordt onder andere gesproken door de commandant der strijdkrachten van UM. Het kabinet wil 545 man naar Afghanistan sturen om de politie daar op te leiden. Of er een kamermeerderheid is, is nog onduidelijk. De landelijke protestmanifestatie tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs heeft tot nu toe zo'n 11.000 studenten getrokken, zegt de politie. Op de manifestatie is ze onder andere gesproken... door de leiders van PvdA, D66 en de SP. Als laatste spreekt staatssecretaris Zelstra. En in de gevangenis in Nieuwegein is drugshandelaar Charles Volsman overleden. Hij zat een celstraf uit van drie jaar... voor het in het bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Charles Volsman was 55. En tot zover de hoofdpunten. We staan er op de A2 van Amsterdam naar Den Bos tussen Breukelen en knooppunt Ouderijn, 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. De A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leus de Zuid, 3 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, voor knooppunt ewijk ook 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom, Welkom terug. Vanuit Café de Kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein. En u kunt hier ook langskomen. Dan kunt u ook zien wat we hier allemaal doen. Gert Junne kunt u dan zien. Oh, die gaat praten over topambtenaren. En of ze loyaal zijn of niet. Schrijfster zangeres Karin Gippert. hoort u over de film The Tourist. Met Angelina Jolie, Johnny Depp en het toneelstuk Experts. En wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Of via Twitter hekje afro VML. Maar eerst van de week zijn de Golden Globes uitgereikt. De prijzen in de internationale filmindustrie die ook wel de graadmeters voor de Oscars worden genoemd. In Nederland hebben wij het gouden Kalf en een veel kleinere filmindustrie dan Amerika of Engeland. Mijn naam is Willem Vlambouw. Het is, is weer tijd is weer tijd voor de tafel. De tafel. En ik... en, en, en ja en ik leg vandaag drie filmacteurs van Nederlandse Bodem onze stelling voor. Ik zou allereerst willen zeggen: Nederlandse filmacteurs, stel je even voor. <hijs> ah, <Ja>, gewoon. Uh... <hijs> Michel. Eitje. Ja, Michel uh, Derelstand. Ja. Jij bent echt uh, Nederlands filmacteur bij uitstek. Ja. Je doet eigenlijk geen andere dingen, geen toneel, tv. Ja, ze nooit, weet je wel. Het uh, is gewoon Nederland, er uh, komt televisie, je op film, maar, uh, gaan we hebben het over film. En het is gewoon het VM, wel gedaan, hoor. Wel gedaan, natuurlijk wel. Ja, no, ja, ja, you ja. Know. ja. goed, uh, naast jou zit. Uh, ja, ik ben Adina de Eijk. leeftijd onbelangrijk, status onbekend. <laughs> nee hoor. Nee. Even ik heb heel veel film gedaan, een lot, een oh ja. lot of film. Ik heb ook verschillende periodes in die Nederlandse film... heel bewust meegemaakt, uh -huh. maar ik ben ook veel in het buitenland geweest. Nou, welkom Adinda, je bent dus echt een beetje de oude rot in het vak. Nou, oud, oud, ik zou maar een beetje jong man. <laughs> nee, maar even serieus, ik heb wel heel veel experience, ja. Goed, en hier als laatste aan tafel... Ja, hey, hallo, ik ben Daaf Tuurschans, mid-30, toneelschool... diverse producties, multi-inzetbaar. Uh, ik heb laatste laatste project gedaan, een tv-serie met uh, gerenomeren. Ja ja, ja, ja, ja, dankjewel. Uh, Daaf, laten we meteen uh, naar de stelling gaan. Want we hebben elke week maar 3,5 minuut voor deze rubriek. En we willen jullie alle drie zoveel mogelijk aan het woord laten. De stelling van deze week luidt. Alle films die in Nederland worden uitgebracht, moeten ondertiteld worden. Dus ook Nederlandstalige films. Wat een gelul. Wat zou je dat doen? Maar zouden dus, we opzetten. Je woont er in. Of je, je, je hebt toch een Nederlands film, rot op, man. Jij is een beetje uh, met een hond naar de knijtenvliet lopen. of zo. is maar Adinda, <lacht> uh, ben jij het uh, daarmee eens? Nee, ja, ik, begrijp, ik begrijp wat nu geprobeerd te zeggen. Ja, dat is wel Waar komt die stelling eigenlijk vandaan? Mag ik dat eens even vragen? Waarom zouden films van eigen bodem ondertiteld moeten worden? Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Ik ga wel eens naar een Nederlandstalige film. Ja. Niet veel, maar uh, af en toe toch. En dan uh, moet ik ze zeggen, ik, ik, ik kan het niet altijd verstaan. Hoe zou het niet verstaan? Hoe zou het niet? Het is wel onzin, maar we gewoon geloofd. Het is een radioprogramma. Kijk, acteurs leren nu heel andere dingen. Hè? Wij leren nog gewoon... Articuleer He, dat leren ze nu niet meer. Nu leren acteurs heel andere dingen. Nu leren ze uh, over kleren, over het weer, over het verkeer. Nou, nu, volgens, ja, mij, volgens mij is het gewoon enorm denigerend als je gewoon gewoon bent. Zeg maar. En dan mankeert niks aan je oren. En je gaat, zoals Michel zegt, naar een Nederlandse film. Sla. Nederlandstalig hebben we het over. Uh, ja, Nederlandstalig. De, dan uh, waar was ik. Jezus, dat, dat krijg je. Als je een acteur onderbreekt. Lekker, bedankt. Uh, uh, en nou, uh, ja, sorry. Uh, Geef niet of zo uh, gewoon niet meer doen, gast. Hey, dat is een geitje, dat is een <laughs> Hallo. Anyway, als je een Nederlandse film hebt en die film. Draait in Nederland, dan moet je gewoon echt niet gaan ondertitelen. Ja, Achteren! Ja? Ja. Acteren is gewoon eh, ook heel veel body language. Ja, nee, wel. Ik komt uh, heel veel bekijken hey. dan alleen uh, dat je dit moet lijzen in de taal. Oh, god, kom maar aan, man. Ja. Hé, hey, Daaf ja. de 40 ook. Dat is er zo. Je, je, dan weet je weet je wat ik vind? Kom on. Weet je? Ja, nee, ben... zie, precies. Wat hij zegt, ondertitelen is vreed. Niet doen, niet bij Nederlandstalige films. Echt no-go area. Ja, dus de conclusie van jou, Daaf, tenminste als ik het volgen kan nog, uh, uh, en Michel, jij vindt dat ook, Nederlandse films moeten niet worden ondertiteld. Nee, man! Godverdomme, ik loop toch niet. Oezo, hè. Dat... Uh, Adinda? Nou, nou, jij... waar, waar, ja, waar ik heel erg last van kan hebben bij Vlaamse films of tv-productions, als er ondertiteld wordt, bij Vlaamse films, dus die ook Nederlands spreken, dan ga ik vergelijken. You know? I'm starting to compare. Dan ga ik checken of het klopt, wat ze zeggen. En als niet klopt, match. Ja, dan ga ik dingen roepen als fout. En zo, weet je wel. Like, yes, yeah, so I don't follow the plot anymore. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus wat mij betreft, maar dat is heel personal. Subtitles, no. Subtitles, no. Nou, uh, ik zou hem met liefde nog... Lang met jullie over door willen praten. Want ik ben reuze benieuwd dat jullie alle drie en meer topacteurs van eigen bodem nog allemaal meer te melden hebben. Maar helaas, we zitten aan de tijd. Ja, jammer. ja, de Dan we, ja even stil. De dankkomst van jullie komst. Ja. En de conclusie van die, deze drie mensen is in ieder geval helder. Nederlands talige films hoeven niet ondertitel te worden. Ja, ik zou ook denk ik: ben er niet doof over zo. Wat, Wat zeg je? Wat zeg je? Wat, Wat zegt dit? Dit was het weer. Tot de volgende keer, bij de tafel. Wilt u ook een keer de gast zijn of wilt u aanschuiven bij de tafel? Kijk dan op ww.com.slash.avopentschrijking.nl. En aanschuiven nu schrijfster, zangeres Karin Gippert. En hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Gert Junne, Welkom, beiden. Uh, Karin, volg jij een beetje de WikiLeaks lekken? Ja. En, en, en de ambtenaren die er bij Amerikanen hebben ja, ook Ik ben elke dag weer benieuwd wat er weer uh, uit, uitgelekt wordt. Ben je verbaasd? Helemaal niet. Nee, nee, kom op. Eigenlijk weten we dit allemaal wel. Maar het is zo fijn om te zien dat, het nu da dat er nu gewoon bewijs is. Nou, uit die uh, gelekte ambtsberichten blijkt dat het CDA de missie in Oeroes kan kosten... wat het kost wilde verlengen. De PvdA was er natuurlijk tegen. En daarom werd er heel veel uh, druk gezet. Op Wouter Bos vooral. En daar uh, moesten de Amerikanen dan uh, bij helpen. Gert Junne, uh, nogmaals internationale betrekkingen. De Tweede Kamer was er heel verontwaardigd over. Hè, over de inhoud van die ambtsberichten terecht. Nou, eigenlijk is het uh, verbazingwekkend als we iets anders verwacht hebben. De ambtenaar heeft gewoon zijn plicht gedaan. heeft geprobeerd het beleid van uh, zijn minister uh, zo goed mogelijk door te zetten. En je hebt natuurlijk niet alleen coalities in het binnenland. Je hebt eigenlijk ook internationale beleidscoalities. En de twee coalitiepartners in Nederland waren eigenlijk... Uh, ...deel van verschillende internationale coalities. Dus gevraagd De PvdA en CDA uh, behoren internationaal tot verschillende kampen Tot bedoeld? verschillende kampen. En ja. dan, dan vraag je... Maar ja, we ja, hebben het wel over, een beetje... over, over Nederlandse ambtenaren... ...die toch voor onze Nederlandse uh, belangen op moeten komen. Nee, maar het is niet zo duidelijk wat de Nederlandse belangen zijn. De minister die zegt natuurlijk gewoon... het is in het Nederlands belang om uh, troepen daar naartoe te sturen. Ja. Dus ik handel in het Nederlands belang, dat denkt die ambtenaar... die in eerste instantie verantwoordingsschuldig is aan zijn minister natuurlijk ook. Ja, maar die minister zat met een andere minister wel in één kabinet... Ja, uh, we kunnen natuurlijk ook direct met elkaar erover hebben. Dat willen we er wel ook uh, dan twijfel gedaan hebben, nu en dan. Nou, dat maar als je dan niet uit... verder komt... Als dan... je nou samen een regering vormt en jouw topambtenaar gaat de Amerikanen uh, uh, ja, tips geven... hoe je je collega in hetzelfde kabinet onderuit kan halen. Ja. ja, maar je hebt gewoon heel vaak dat uh, ministers gewoon uh, verschillende meningen zijn toegedaan. En uh, dan probeer je bondgenoten te vinden... om je eigen me mening op de een of andere manier door te drukken. Ja, nou ja, Dat is in dit geval ook gebeurd. Ik kan het me nog voorstellen als het om feitelijke informatie gaat. Hè? Als je als ambtenaar toevallig gehoord hebt... van ja, als jullie niet uh, die missie verlengen... dan... Uh... Mogen jullie niet meer bij de G20 aanzitten, Dat was dan heel erg belangrijk. Dat kun je overbrengen. Maar er is ook gezegd: van ja, uh, je moet tegen Wouter Bos zeggen. als hij nog een beetje hecht aan een internationale carrière. kan hij maar beter instemmen. Dat lijkt een beetje op chantage zelfs. Nou, heel verbazingwekkend vind ik. Uh, dat gedacht wordt dat de Nederlandse minister zich hierdoor had beïnvloeden. Dat vind ik eigenlijk uh, heel Heeft merkbaar. hij niet gedaan? Maar, maar is dat als ambtenaar uh, toelaatbaar dat je dat doet? Nou, in welke bewoordingen dat concreet uh, gezegd is, dat weten we niet. Er wordt niet een diplomatieke nota gestuurd naar uh, de uh, Amerikanen. Maar dat is een soort borrelpraat van... nou, kunnen jullie niet ook een duwtje geven? Ja, Rosenthal, de minister van Buitenlandse Zaken nu... die heeft het steeds over interpretatieverschillen. Die ontkent eigenlijk dat dit ook gezegd is. Nou, dat zal ik in zijn plaats ook doen. Ik denk dat hij een heel moeilijk pakket uh, verkeert. Hij is uh, net uh, benoemd, uh, komt als het ware vers van de universiteit uh, af... Uh, zit in een kabinet uh, waar zijn voorganger eigenlijk diegene is... die het kabinet tot stand heeft gebracht. Uh, als hij zich nu niet pal voor zijn ambtenaren stelt... hoe kan hij dan verwachten dat die ambtenaren straks voor hem zullen gaan werken? Hm. Maar is het geloofwaardig? Ja. Uh, die ontkenning. Ja, waarschijnlijk zal zijn ambtenaar ook tegen hem hebben gezegd... van kijk, zo heb ik dat niet gezegd. En daarmee moet daar uh, eens maar van doen. Ja. En als hij het wel zo had gezegd, wat, wat moeten we met deze informatie... Ja, ik vind ook achteraf, als het ware, uh, is hier heel weinig meer te doen. Dus hier veel ophef over te maken lijkt me een, een non-issue te zijn. Ik nou ja, kijk, als, als, als je zegt die ambtenaren hebben dat niet gezegd. dan zeg je dus eigenlijk dat die Amerikanen het niet goed hebben opgeschreven, of misschien zelfs hebben gelogen en hun werk dus niet goed doen. Nee, ik kijk bij, bij uh, wat uh, tijdens een uh, boer gezegd wordt als je dat straks rapporteert. het ja, gaat hier om Amtsberichten... op basis waarvan, ik neem aan, de Amerikanen hun beleid bepalen. En, zwart op wit. Ja, maar hoe komen Amtsberichten tot stand? Amtsberichten, diplomaten moeten hun oren overal hebben, ze moeten gewoon goed luisteren. Daarna proberen ze dat zo goed mogelijk op te schrijven. Ja, maar dat moet dan Eigenlijk... toch al feitelijk ook kloppen, of niet? Ja, dat zou leuk zijn. <laughs> maar het zijn gewoon mensen als jij en ik uh, die ook uh, misverstanden hebben... maar die het ook proberen zo'n draai te geven omdat die ambtenaren, ook aan de Amerikaanse uh, kant... die willen natuurlijk ook beleid beïnvloeden. Maar hoe ver mag een ambtenaar gaan? Want er schijnt ook gezegd, te zijn: het, zet, maar een hoofd, uh, uh, zet maar een prijs op het hoofd... van de Afrikaanse rebellenleider Kony. Uh, want dan los je het probleem op. Dat kan als ambtenaar? Dat, als officieel advies? Nou, ik weet niet of dat een officieel advies is geweest. Dit is gewoon uh, direct tegen iedere vorm van internationaal recht. En zou je goed dan ook uh, niet mogen zeggen of je ambtenaar bent of niet. Moet dat gevolgen hebben voor die ambtenaar? Nee, nee, dat denk ik niet in dit geval. Ik denk ook niet dat het als het ware een direct advies is uh, geweest. Maar als je ziet van welk verschrikkelijk leed... Uh, in Oeganda uh, en in Congo, als uh, resultaat van de activiteit van die rebellenleider, plaats heeft gevonden. Dat je dit soort dingen, dat je daar een keer aan denkt en dat dat discussie stelt. Nee, dat het was, was vrolijke die, of, is, uh, geen vrolijke man, hm. of is geen vrolijke man. Dus in die zin zou je er misschien zelfs nog wel begrip voor kunnen hebben. Maar het gaat inderdaad om de vraag of een ambtenaar dat in zijn werk kan doen. Uh, kijk, een ambtenaar, dit zijn uh, hoge ambtenaren die helemaal in de top van, van uh, het ministerie zitten. en die in feite op heel veel terreinen het beleid bepalen. Dus het zijn beleidsmakers uh, die. Terwijl eigenlijk ja, een, een nieuwe minister of een minister die is een beetje een, een part-time. Uh, zij zij doen dit zonder dat de minister ervan af weet, bedoelt u? Nou, dat, dat zou de, van, van dit soort advies zou de minister niets hebben afgeweten. Nee, maar ze geven gewoon eigenlijk uh, bepaalde punten, rijken zij aan. Kijk, dit is een extreem geval: met dat je gewoon zegt dat iemand anders ontleed moet worden geholpen. Maar dat wij zelf natuurlijk ook proberen dat wat wij begrijpen als het beste best in de Nederlandse belang is om dat uit te dragen. Dat Want, hoe schadelijk is het dat dit nu op straat ligt, al die berichten? Nou, ik vind dat wat meer schadelijk is, uh, is uh, hoe laagdunkend men eigenlijk denkt over Nederlandse politici. Dat is een beetje, uh, en dat, dat belemmert ook straks misschien, het, het uh, diplomatieke effectier. Wie bedoelt verkeer. u, die ambtenaren in die berichten? Nou, of? Nee, gewoon van, van uh, dat, men, dat men denkt, dat de Amerikanen denken, als ze een beetje druk uitoefenen... Uh, en uh, Wouter Bos dan geen internationale carrière mee in het verschiet zou hebben... dat dat gewoon van invloed zal ja, zijn. Nee, Wouter Bos de deze... is niet omgegaan, maar je ziet wel, als je al die berichten op een rij zet... hoe, hoe we achter de Amerikanen aan. Lopen, dat en je vraagt graag... je af wat er nog meer daarachter uh, bedisseld is uh, in de kamertjes. Ja, meneer, dat is altijd een trouw bondgenoot geweest eigenlijk van de, van de Amerikanen. Eigenlijk het meest trouwe hondje wat in Europa uh, blafte. <laughs> ja. uh, dus in zoverre is dat helemaal niet verbazingwekkend dat dat ook het geval is in, de, in deze situatie. Moeten we iets veranderen? Moet je zeggen uh, het systeem klopt niet en doe bijvoorbeeld uh, politieke ambtenaren. Dus iedere nieuwe minister een eigen politieke ambtenaar. Nou, eigenlijk uh, los je daarmee het probleem niet op. Omdat in feite eigenlijk uh, de hele top van het ministerie... Kijk, in, in Amerika is er een nieuwe presidentruimte. Dan wordt bijna tot de postbode aan toe. Alles wordt vervangen. Hey, wordt alles vervangen. Mm -hmm. Want je bent je eigenlijk, maakt niet uit op welke, van welke stand en mm -hmm. rang. Je hebt toch allemaal een klein stukje beleidsvrijheid. Is dat beter of niet? Dat lijkt me niet beter. Ik denk dat daarmee enorm veel deskundigheid... gewoon verkwanseld wordt als dat zo zou gebeuren. En dat zie je in de Amerikaanse diplomatie ook. Dat is gewoon, uh, daar zijn diplomaten diegenen die het meest hebben bijgedragen... aan het verkiezingspotje van de, de net gekozen die president. Die krijgen een mooie plek. Die krijgen een mooie plek. En dan kun je niet verwachten dat ze meteen deskundig zijn. We houden het zo. Gert Junne, hoogleraar internationale betrekkingen. Dank tot zover. Blijf nog even zitten. Want zo direct gaan we met Karen het praten. Maar eerst muziek, De tunes. Every day, all doctors used to say, but none of them did make no money in that way. Seven apples in you know, a week, and I'll be fine. And I will become better all the time. Will make me fall in love, but it's not good enough. Whenever she ain't fun, dog babbles along. Seven apples in you know, a week, and I'll be fine. And I will become better all the time. To pie, there's nothing that I'd like more than cinnamon and apples and a little bit of cream. No, well, I can't hardly take it any longer. No, I can't hardly take it any longer. No, I can't hardly. In a week, and I'll be fine. And I will become better all the time. One sweet apple every day, all doctors used to say. But none of them did. Make no money in a Seven apples in a week, and I'll be fine. And I will become better all the time. The tunes met Apple. Uh, en dan hebben we een, een, een vraag voor mensen die de tunes uh, in een exclusief uh, live uh, kleedkamerconcert, zoals dat heet, willen zien. Want uh, daar kun je dan uh, twee kaarten voor winnen. Als je goed geluisterd hebt, weet je ook het antwoord namelijk. Uh, de vraag is, welk voedsel is een terugkerend thema op de plaat van de tunes? Mail je antwoord. naar vrijdagmiddag live at En dan zijn er dus uh, voor de eerste twee mensen die het goede antwoord geven kaarten te winnen voor een exclusief kleedkamerconcert van de tunes. Wekelijks ontvangen van een Ja, ja, En vandaag is dat Karine yeah. de Hi, schrijfster, zangeres, welkom. Ja, je Dank staat you. op de plank hè, nu met Yvonne Kronenberg ja, in eigen klopt. theaterprogramma. Ja, Gvonne jullie... Kronenberg, Doen het met Iedereen heet het. Ja, en, en, en wat moeten we ons daarbij voorstellen, Doen het met Iedereen? Nou, dat we, hebben. we hebben gasten, we hebben een geweldige gitarist, uh, John Paul uh, Thijssen uh, en een pianist, Frank Antens, En we hebben gasten als Hans Dorenstein, hebben we net gehad uh, in, uh, in Nijverdal. En uh, uh, Marion Pauw, En wat doen, Jop, uh, wat, wat doen jullie dan met iedereen? Ik zou zeggen, kom kijken ontdek het. <laughs> En, en zingen. en zingen. Dat, dat is jullie programma. We hebben je gevraagd om voor ons andere programma's te bekijken. Ja, graag. Ik uh, je bent heerlijk. Je bent naar een film geweest, naar The Tourist. Uh, en naar het toneelstuk Expat. Ja. Um, om maar even bij die film te beginnen. Uh, The Tourist met Angelina Jolie en Johnny Depp. Uh, op papier een kast kraken. Ja, en ik denk ook dat hij het heel goed gaat doen. Want uh, het is een lichtvoetige film uh, en je kan erom lachen. Het, geeft een, het heeft een beetje een James Bond-achtige film. Hè? Je, je moet gewoon niet veel verwachtingen hebben. En het is ook een droom die die waar werkelijkheid wordt. Johnny Depp en Angelina Jolie. Wat, wat is het verhaal? Um, um, ja, een beetje een hitchcock uh, film. Een, een mysterieuze uh, dame heeft een afspraak in Venetië... met een, uh, een, een, een gevluchte man die blijkbaar heel veel geld heeft gestolen. En ze wil de politie op een ander spoor zetten... door um, um, met een, een, een, een Amerikaan uh, op, op pad te gaan. Dan willekeurig iemand... Ja... Ja, ze moest iemand uitzoeken die op hem leek. Ja. En dan kiest ze Johnny Depp uit. Wie zou dat ja, niet doen? Nee, toch, tuurlijk. Maar ik zou je eerlijk zeggen: als het, een, um, als het was gemaakt met onbekende acteurs. dan, dan er blijft niks over van dit verhaal. Want het, het is heel mager. En je gaat erheen als je even, even niks aan je hoofd wil hebben. Maar de dialogen zijn echt slap. En het is Johnny Depp. en het is Angelina Jolie. En ze nou ja, proberen echt. Ik verwacht van James van Bond maken. ook nooit echt een diepgravend verhaal. Nee. Toch? Nee, dat is waar. Ja, en die, dus... en die zijn vaak erg entertaining. Maar dat ja, is hier maar niet ook van. Okay, er, er, er zit ook wel wat leuke actie in. Maar het, is, het, het hinkt op zoveel gedachten. Het is niet een comedy. Het is niet een actiefilm. Het, het, het slaat... Ja, ja, je, je stapt naar buiten en je bent de film eigenlijk alweer een beetje vergeten. Het enige wat je je blijft herinneren... is dat Angelina Jolie er ongelooflijk mager uitziet in, in de film. Uh, ondanks alle prachtige kleren die ze draagt. En wat me ook opviel was dat Johnny Depp... Um, um, hij mag, had hem een flamboyantere rol gegeven. Had hem meer los laten gaan. Tom, ze hadden hem heel erg klein in ja. de film. Een, te, een teleurstelling, kortom? Ik heb me wel vermaakt. Dat wel? Ja, maar ik had ze liever samen in een andere film gezien. En het is ook nog eens een film van Florian Henkel van Donnersmark. Mar zo, helemaal vol. Ja, ja. ja die, maar die kennen we van het leven der anderen. En dan verwacht je toch, film. Een Ja, en dan komt hij met deze film. Dat gaat over de DDR, hè? Hoe uh, spionage en hoe je, iemand die zijn buurman moet spioneren. Maar dat was een prachtige film. Het was een prachtige film. En die, dat mij... is onvergelijkbaar met deze? N ik, je snapt niet dat... Nou, misschien dat hij even iets anders wilde... maar ik had niet verwacht dat hij dan, dan zo'n film zou maken. De plaatjes zijn mooi... In in Venetië speelt het zich af. Um, maar zoals ik al zei, het is een film om te vergeten. De wet, hij, hij wordt ook de grond ingeboord door de kritiek. Uh, kost er nog meer ja, gespaard. Ja, dat doe ik dat ook nog. Ik had liever ook gezegd: oh, het is een heerlijke film, ga er heen. maar Ga er ook vooral heen als je, als je gewoon even nergens anders aan wil denken. en het fijn vindt om Angelina Jolie en Johnny Depp ja, samen Gert te Juna, zien. Als, als u dit niet gehoord had, zou u dan naar uh, zo'n film gaan? Ik heb me natuurlijk als expert aangesproken gevoeld door de titel. Nee, ja, dat komt zo nog gek. Nee, het niet. toneelstuk. Daar gaan we het nu dan <laughs> over Want de film is wel helder. Uh, je hebt je niet verveeld, maar het is geen aanrader. Uh, concludeer ik maar even. Uh, het toneelstuk expat, dat is dan ook interessant voor meneer Junne. Uh, waar, waar gaat dat over? Het uh, gaat nou, over expats. Het zegt het al dat zijn mensen die dus in een ander land uh, wonen... en uh, met een andere cultuur te maken uh, krijgen. Het gaat over vijf mensen die samen gaan eten s'avonds... Huis van van, een van, de, van, de, van twee van de mensen. Uh, die wonen dan op zo'n campound. dat afgesloten is uh, van uh, de rest van de stad. Dus heel veilig allemaal. In welk land wonen? Ze? Uh, in Beijing, Bij in, uh, in, China. In, in China. En um, de, um, ja, hij heeft zijn geld verdiend. Hij verdient zijn geld. Uh, door uh, je, je kinderen volgens mij te exporteren. Met, met, uh, door ze goedkoop kledingstukken te laten maken. Maar ze krijgen wel elke avond eten, zegt hij dan nog netjes erbij. Um, hou even vast. Dan hou het spannend namelijk. Want ik moet even onderbreken, omdat ja. er wordt gedemonstreerd zoals je misschien gehoord hebt in Den Haag door de ja. studenten die heel boos zijn. Ja, en we hebben echt contact nu met Marcel Bril. Even, want uh, Zelstra zou dan gaan praten. En we zouden even onderbreken op het moment dat hij gaat praten. Maar. maar nu hoor ik alleen nog maar muziek. Dus ik denk. Kom dan. Nou ja, als hij er is, dan, dan, dan, dan horen we het. Dan, ja. dan gaan we nu nog even door met experts. Want de schrijver van dat uh, toneelstuk... Peter de Witte. Precies, die, die zei, het gaat over uh, dertigers... waarvan altijd gezegd wordt, ja, dat zijn egoïsten. Hè, uh, zijn ze ook. Noem al geen idealen. Uh, dat is ook het thema van het, van de, ja, het toneelvoorstel. Ja, uh, uh, weet je, uh, de gesprekken gaan ook over politiek. Over e economische uh, groei van, van China... en wat dat betekent voor de rest van de wereld. Uh, maar ik zal je één ding... Zeggen. Ik, uh, ik was niet blij met het stuk. En ik wilde heel graag, want uh, ik, ik vind het juist fijn om mensen te stimuleren om naar toneel te gaan. En uh, misschien was het mijn bui, want ik zag het publiek uh, vaak uh, lachen. Met name als dan uh, een van de speelsers naar voren kwam en die had dan een stukje wc-papier aan de uh, rok zitten. En daar werd ook hard Een Beetje onderbroeken lol eigenlijk. We gaan het nog één keer proberen naar Den Haag. Sorry voor de ik onderbrekingen, je maar Marcel Bril. Laat u horen ja sorry, het u was net een beetje rumoerig hier, We seconde konden de aankondiging niet horen. Halbe Zelstra die is op het podium inmiddels, hij is nog niet aan het praten. Maar hij wordt nu aangekondigd, de staatssecretaris Halbe Zelstra! Hij staat inmiddels ho, ho, op het podium, ho, ho, ho, ho. maar hij kan nog niet praten vanwege het gegeven hele, hele. dat er veel gestreeuwd wordt. Er wordt ook hele, hele. vuurwerk hele, hele. aangestoken Dames en heren. voor bij het podium. Dames en heren. De man die het allemaal in goede banen leidt, hele, hele, hele, hele. die vraagt even hele, hele. Hele. het woord. Ik vind alles prima. U mag laten horen wat u vindt, maar er wordt met niets meer gegooid. Laatste keer. Dames en heren, u kunt het nog een keer laten horen. zelfs Zelstra! Wederom roept de wet wat naar hem gegooid, blijkbaar. Dat heb ik zelf niet gezien. Hij staat er vrij rustig bij met een microfoon in zijn hand. De jarige Halbe Zijlstra. En we gaan uh, kijken wat hij te vertellen heeft. Uh, zo dadelijk zal hij aan het woord komen. Marcel Bril, en dan zullen wij zo dadelijk ook vernemen wat hij daar gezegd heeft. Ik was nog met Karin Gippert aan het praten over de toneelvoorstelling Experts. En ik vrees eigenlijk dat dat ook niet leidt tot een positief oordeel. Nou ja... Um... Er was te veel hysterie. Het was net alsof het een, een, een klucht. Het, is een, het, is, het was een klucht. En als je zo er naartoe gaat. dan is, is het misschien nog heel vermakelijk. Maar. Um, um, als het dan nog absurder was geworden, had ik het grappiger gevonden. Maar dat was het niet. Weet je wat het, De acteurs en de actrices, op zich niks mis mee. En je zag gewoon dat ze echt probeerden samen. Ja, ja uh, Foucaultine Ouwekerk. Uh, Maarten Heijmans, die ik kende uit het stuk De Huilende Kerst. En dan vond ik hem echt geweldig in... Maar hier uh, wilde het niet Lies lukken. Vissendijk. Ze probeerden leuk te zijn. We moeten afronden. Ik dank je wel, Karin Gippert ja. en Gert Junne. Uh, door de onderbreking, iets korter. Maar zo ik meer in Vrijdagmiddag Live. Wel andere onderwerpen dan. De... Wie zich niet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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Sparen, beleggen of allebei? Vaste of variabele rente, eenmalig of regelmatig een bedrag storten? Zoveel keuzes voor jouw dag. Je zou er grijze haren van krijgen. Goed voorbereid grijze haren krijgen... De bankspaarproducten van Deltaloid. Eenvoudig en mogelijk fiscaal voordelig vermogen opbouwen... voor zowel uw pensioenaanvulling als aflossing van uw hypotheek. Ontdek uw mogelijkheden bij de autoriteit op het gebied van banksparen. Kijk snel op Deltaloid.nl slash banksparen. Zeker, Deltaloid. Worldticketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl